Het weer, overdag eerst zonnig en in de loop van de dag enkele buien... wordt 19 graden aan de kust tot 23 in het Zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Yeah. BNN. Lust Simone Wijnands. Een hele goede nacht... Je bent rond de dertig, je ziet er prima uit en hebt een druk sociaal leven. Trouwen, je pijnst er niet over. Kinderen, wat zijn dat? Voor een vaste vriend of vriendin ben je veel te druk. En waarom zou je ook? Wat voegt het eigenlijk toe aan je leven? En dat plaatje wat ik net schets, dat komt steeds vaker voor. En misschien is het wel heel erg herkenbaar voor je, zou kunnen. Mensen voelen zich steeds vrijer en individualiseren zich ook steeds meer... Is dat nou een goede of een slechte ontwikkeling? En klopt het wel of wachten de meeste singles stiekem toch tot de ware voorbij komt? Daar wil ik het beetje over gaan hebben vannacht. Deze nacht draait het om het happy single zijn. Is het lang levende lol of kunnen we dat happy wel weglaten? Een van onze lustverslaggevers die ging alvast de straat op en deed een klein onderzoekje. Ben je liever alleenstaand of heb je liever een relatie? Vrij en een beetje tussenin. Nou, gewoon half vrijgezel en, en half relatie. Ja, ik wil een open relatie dan liever. Maar dan anders single. Nou ja, anders liever single. <laughs> vrijgezel. Uh, ja, ben je niet afhankelijk van iemand? Ja, ben je vrij om te doen wat je wil? Uh, vrijgezel. Ik functioneer niet in een relatie. Ik ga allemaal rare dingen doen omdat ik een beetje last heb van al die binding en zo. Ik ben liever vrij. Laat mij maar doen wat ik wil. Vrijgezel. Nou ja, dan kan je eigenlijk gewoon doen wat je wil... Ben je niet aan iemand vast? Ik heb liever een relatie, want als ik iets anders zeg... dan wordt mijn vriendin heel erg boos. <lacht> Veel alleenstaande zeggen dus dat ze de vrijheid nodig hebben. Wat is jouw mening hierover? Word je gelukkig van de vrijheid als je single bent... Of is het gewoon een excuus om je wat beter te voelen over het vrijgezel zijn? Bel me op 0800-1121, 0800-1121. Dan praten we erover verder over het single leven. Ben je single of single geweest of heb je nu een relatie? Maakt niet uit. Iedereen heeft er wel ervaring mee en ik wil graag van jou horen hoe jij denkt over het single bestaan. En aan die telefoonkosten, uh, die, zitten, die hebben we niet. Dus uh, maak je daar geen zorgen om. Schoon gratis 0800 1121. Straks dan ben ik met uh, Leni de Zwaan. Zij zal vanaf haar negentiende vrijgezel. En ik praat ook nog met de meest begeerde vrijgezellen homoseksueel van Nederland, Fred van Leer. Dat allemaal straks. Na Robbie Williams en Buddy's. God gave me the sunshine, then showed me my lifeline I was told it was all mine, then I got laid on a lay line What a day, what a day, and yeah, Jesus really died for me Then Jesus really tried for me UK and entropy, I feel like it's f***ing me Wanna feed up the energy, love living like a deity Wanna day, one day, and yeah, Jesus really died for me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 Hij is geen vrijgezel meer al een tijdje. Hij gaat zelfs trouwen. Hij heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Robbie Williams en dead of, en buddies, hoorde je? Dead buddies. Nou dat is wel heel uh, gruwelijk vannacht. Buddies, uh, hoorde je? In Binance Boyd's Bar zitten uh, mijn collega's alweer klaar om lekker een biertje weg te tanken en hebben ze het ondertussen over ons lustonderwerp van vannacht. Singles. Jennifer is de enige single van het gezelschap en uh, Edwin die heeft al 17 jaar een open relatie. Frank en Charlotte, die voelen hen aan de tand in Boyd's Bar. It's bar. Ah, ik ben helemaal alleen, maar ik ben heel blij. Ben je wel happy, happy single? Ja. Ben je echt een happy single? Nou ja, weet je, je wil uiteindelijk wel ergens naartoe. Dus ik weet dat ik dit niet altijd wil, maar voor nu vind ik het heel leuk. Hoe lang ben je al happy single? Ik ben al tien maanden single. En ik denk, zes maanden happy. En vier maanden was het even doorbij, ja. dat je dacht, Ja, ja, ja. Maar nu uh, ja, ben ik heel Was Zie uh, je dan ook veel te flirten en te, te tongen en one-night-standen en alles? Als je single bent? Uh, flirten en tongen, ja. One-night-standen, nee. Nee, dat doe ik niet echt aan, maar ja, ik flirt me natuurlijk wel helemaal de pleuris. Ik dat merk het echt, maar dat, maar ja, ja, ja, ja. dat doen we allemaal, denk ik. Toch, ja, ook als je ja, een ja, ja. ja, dat is wel belangrijk. Dat van is ook mee. gewoon leuk. Maar ik heb altijd een beetje het idee dat, als, dat singles altijd een relatie willen. En jaloers zijn op mensen die ja. een relatie hebben. En, en mensen met een relatie altijd denken van... Ja, maar het leven van die single, dat... Uh, och, ja, ja. die vrijheid maar. Ja, yeah, ja, ja maar het is ja, natuurlijk... Het is wel even lekker. Maar er zit denk ik wel een hopbaarheidsdatum ja. aan happy single zijn. Ja. Ik denk dat het zo leuk is voor een jaar of twee of drie of zo, maar ja. dat je dan daarna wel weer... Nou ja, ja weet in de je, zomer is het ja. ook altijd een beetje pittig, hè? Ja, ja in de zomer creemelijk. krijg ik altijd van... Ja. Ik vind alle het nu juist heel lekker. Mooier. Ik vind nu, nu wil ik juist geen man, zeg maar. Terwijl in de winter had ik af en toe zoiets van... Oh, ik Samen ben zo helemaal alleen. En dan, ja, lekker op de baan. Ja, ja, heb je ja dan, je dan je wel om tegen te gaan, gaan te liggen. Ja, precies. Sex in the City. Ja, gewoon... Maar jij hebt al 17 jaar verkeering, Ik heb al 17 jaar verkeering. Kan je je nog herinneren hoe het was toen je single was? Uh, ja, hoe was dat? Hetzelfde een beetje oh. als nu. Uh, mijn vriendje is gewoon eigenlijk gewoon... We gewoon... zijn heel veel samen, maar ik doe ook nog echt heel veel. Echt heel veel uh, zelf. Maar ook, en je op ook gebied... met anderen gaan. Ja. ja, ja, ja. Ook nee, ja. op het gebied van seks. Ja, dat is wel, wel een beetje... Er mm, moet niet heel veel over gehoord ge ge worden, maar ja, ik, ik laat niet heel erg veel. Dat hoeft nee. ook niet. Nee, nee dat maar, vind ik ook. Als en, Heerlijk, en daarna, nou, ja. ik heb zeg maar de lusten uh, en weinig last ervan. Ja. Ja. Zo'n uh, relatie lijkt me fijn. Ja, dus dat je is... single bent in een relatie. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. in ja, ieder geval dat, dat, dat je dat gevoel ja, ja. wel kan hebben. Ja, En uh, we nee. wonen ook niet samen. Hij woont uh, nee. drie nee, minuten. Nee, je wilt toch niet je vent delen? Nee, nee. nee. nee, nee op alle niet op alle vlakken. Je gewoon, nou, als je het goed afspreekt of zo. Ja. Nee, nee, dat kan, dat kan. Maar, uh, je, dat snap ik. Maar ik denk dat het voordeel eraan is... als je als, Ik vind het geen probleem om te denken dat hij af en toe iets met een ander doet. Nee. Vind, vind ik, niet, ik, ik raak daar niet van in paniek. Zolang of ik word je daar niet geneel, van. zeg maar. Ja, dat dat oh, nee. heb ik ook dat Ik vind het echt vreselijk. Ik vind het ook een hele smerige gedachte eigenlijk. Dat je aan mij nee. uh, pikken ja. uh, en dan uh, aan net ja. Nestlé. Ja, je maakt het heel maar als single dan ah. heb je dit gezeur eigenlijk niet. Dan kan je drieërs nee, ja. doen wanneer je wilt. Dan kan je... Dat is ja, ook de reden je waarom al, je heel makkelijk, makkelijk happy single bent. Want, ja, Want al, ja. dit, al dit gezeur ja, ja. heb ja. je dan niet Elke meer. We ja, maar rekening houden een relatie. Ja, maar we hebben ja, nee, niet echt gezeurd rekening. Ja, nee, en het nee, maar net. toch. Uiteindelijk leeft ook heel veel moois op een relatie. Ja, nee, absoluut. Tuurlijk. Ik krijg er heel veel voor terug. Ja, ik vind het wel zo. Ja, ook. Maar je hebt ook meer gezaak. Ja, denk ja we hebben niet echt gezien. Lust, Lust, Lust. Radio 1, Lust. Simone Wijnands. De B&N-collega's vanuit de bar, hoorde je straks, komen we weer even bij ze terug. Hoe denk jij over het leven als vrijgezel, als single? Daar gaat het vannacht over. Ben je gelukkig alleen of toch liever met z'n tweeën? Je kunt bellen naar 0800-1121, 0800-1121 om mee te praten. Goedenacht Martijn. Hey, goedenacht Simone. Happy single of niet? Nee, ik ben geen happy single. Ik ben uh, happy getrouwd. Happy getrouwd. Kijk. Ja. Aha, met z'n tweetjes ja. dus. Met we de... zijn lekker met z'n tweeën. En hoe lang al? Uh, we zijn vorig jaar augustus getrouwd, dus bijna een jaar. Oh, dat is nog een heel vers ja. huwelijk. Wauw. Ja, geen. heel vers. Ja. Bijna jullie jubileum uh, vieren dus in augustus. Ja, dat gaan we ook zeker doen. Staat er uh, iets uh, spannends op de planning? Nou, nee, we gaan, we, dat valt precies in onze vakantie. Dus dat uh, dan gaan we dadelijk lekker, uh, lekker vieren. Oké, okay. nou, klinkt goed. Ik ja. kom uh, Hoe lang ben jij al samen met, uh, met je vrouw? Wanneer was de wel, laatste ja? keer dat je single was daarvoor? Oeh, daarvoor ben ik uh, ben ik twee jaar uh, single geweest. Oké, okay, dus je kunt over ja. beide meepraten. Uh, ja. Wat, wat, ja, wat, wat heb jij liever? Wat, uh, happy single of happy uh, met z'n twee'tjes? Ik moet wel zeggen dat als je, als je single bent, dan kun je natuurlijk alles doen laten wat je zelf wil. Let ik even figuurlijk. Dat klopt. Je hoeft, met rekening, je hoeft met niemand rekening te houden. En met wat voor dingen moet je nu rekening houden waar je vroeger niet aan hoefde te denken? Nou ja goed, je leeft nu bijvoorbeeld met z'n tweeën in een huis. Je hebt, je hebt met twee persoonlijkheden te maken. Met, met allebei de persoonlijkheden moet je dus rekening houden. Ja. Klopt. En waar, waar, wat zijn dan dingen die jou het uh, meest uh, uh, irriteren misschien wel? Nou, nee. Ik, ik heb niet zoiets dat ik me ergens in irriteer. Dan heb ik zoiets van, ach laat maar. Dus je laat iemand echt wel... Tenminste, ik laat iemand heel erg makkelijk in zijn waarde. Je moet, ja, ik neem iemand op echt zoals die is. En uh, zo, zo heb ik dat met mijn vrouw ook. Mm -hmm. Als die een keer goed reinig is, dan kan ik het beter maar met rust laten. Ja, ja. De, en dat dus doe... Dus, de... Dat doe ik ook echt. En daar heb je natuurlijk geen, geen last van wanneer je lekker in je uppie bent. Nee, maar ja, het, het nadeel van in je uppie zijn is uh, dat als je s'avonds na het werk een keer thuis komt... dat je ook aan niemand je verhaaltje verkwijt kan. En aan wie deed je dat toen, uh, toen je haar nog niet had ontmoet dan? Uh, hoe deed je dat dan? Nee. Nou, gewoon niet. Gewoon niet vertellen. Dan ging ik, uh, ging ik naar huis toe of, uh, of, of s'avonds de kroeg in. En dan, uh, dan ging je op die manier uh, ging je, ging je, je gevoelens uit... Lekker in, de, je... in het café met de barman, een beetje ouwe hoeren. Ja, ja, ja dat in ieder geval is de barman ook een vriend van me, dus dat scheelt ook weer. Maar, <laughs> <laughs> maar, uh, maar het is wel zo, ja, als je, dat als je iemand in huis hebt en je komt s'avonds thuis, dat je, dat je samen even kan, kan praten. Dat is wel lekker. Denk je dat je gelukkiger bent wanneer je toch met iemand samen bent? Uh, ik, ik, ik, ik, denk, ik denk dat je je geluk beter kan vinden in, in een stukje gezondheid of, of, of, of zoiets. Ik, uh, ik, ik vind geluk... Geluk is een heel breed begrip in dit geval. Maar uh, je moet altijd doen wat voor je gevoel het beste is. En ik denk dat ik dat op dit moment uh, als getrouwde man uh, een heel erg gelukkig voel. Maar is jouw leven leuker geworden toen je uh, haar tegenkwam, je vrouw, en uh, een stel werd... dan toen je nog single was? Of maakt het eigenlijk geen verschil? Ja, natuurlijk maakt het wel verschil. Want anders was ik natuurlijk nooit getrouwd met hem, maar... Nee, ik, ik, ik moet zeggen dat het nu veel leuker is, absoluut. En waar ligt dat dan aan? Wat, wat is het dan? Want ik, ik ken ook heel veel mensen die zeggen... nee, ik ben hartstikke happy single. Uh, nou, je hoorde Jennifer net in uh, Boyd's Bar. Ik zeg van nee, ik ben al, uh, wat is het, zes maanden hartstikke blij single... en uh, lekker aan het flirten, heel erg uh, gelukkig. Uh, ik kan ja. alles doen en laten wat ik wil. Wat is het dan dat het toch leuker maakt volgens jou om met iemand samen te zijn? Ja, dit, dit, dit is, ik zeg al, het is altijd wel een beetje een gevoelskwestie natuurlijk. Als iemand een relatie heeft gehad waarbij die heel erg gebonden en heel erg kort gehouden is, of misschien wel geklemd is. Dan kan ik me heel erg voorstellen dat als je vraagt zelf dat je denkt van ik heb lekker schuit en alles. Ik doe alles wat ik wil. En, en daar is ze klaar mee. daar voel ik me dan gelukkig bij. Maar in mijn geval uh, vind ik het heerlijk uh, om, om toch samen te zijn. Mijn vrouw laat mij in mijn waarde, ik laat haar in de waarde, we respecteren elkaar. En uh, ga ik linksaf, dan mag ik linksaf. Uh, gaat zij rechtsaf, dan gaat zij lekker rechtsaf. En ja, dat, we, we laten elkaar daar wel heel erg vrij en tot op zekere hoogte. Tot op zekere hoogte, want uh, geen open relatie. Nee nee nee, niet niet nee, nee, nee. Maar wanneer ja, zijn er dat... nou nog, zijn er nog momenten die in je leven, nu, dat je denkt van... oh, nu zou ik wel echt even lekker uh, gewoon uh, weer single willen zijn, weer vrijgezel willen zijn? Ja, dat is wel kijk, elke relatie wil ik een keer ruzie natuurlijk. Maar dat ik nou echt denk ik wil vragen zelf zijn, nee, nee, nee zeker niet. Je bent niet zo'n man die dan op vakantie gaat met zijn vrienden en, uh, <laughs> en zich dan voordoet nee. als vragen zelf. Nee. Oh Nee, ik kan wel, ik kan wel met de vrienden op vakantie gaan, hoor. dat is geen enkel probleem. Maar ja, dat, daarin is uh, vertrouwen erg belangrijk. En uh, ja, je, je moet altijd uitkijken dat je natuurlijk niet de misstap, uh, gaat maken. Nee, maar die heb je nooit gemaakt. Nee, gelukkig niet. Denk je dat dat zou kunnen gebeuren? In mijn geval niet, want ik sta er niet open voor. Oké. Okay. Oh, maar uh, ik, ik, ik ken relaties voorbij het uh, helaas wel gebeurd. Ja, ja, maar bij jullie zit het zo goed dat je zegt van... nee, dat, dat is echt uitgesloten, dat gaat nooit gebeuren. Dat gaat zeker niet gebeuren, nee. Nou, dan moet het raar lopen. Wil jij weer uh, terugvallen in het single bestaan, Martijn, als ik je zo hoor? Als dat aan mij ligt niet. <laughs> Dankjewel. Fijne nacht dat nog, hè. En jouw fijne nacht, nog, Tot ziens. Doei, gooi. Als je ook uh, mee wil praten over uh, het single leven... Uh, misschien ben je het wel helemaal niet eens met Martijn... en uh, zeg je van nee, als single is veel beter. Ik kan echt zoveel meer leuke dingen doen dan dat ik kan als ik met iemand samen ben. Ik denk er niet aan om uh, ooit weer uh, een vriend, een vaste vriend of vriendin te nemen. Dat wil ik graag van je horen. 0800-1121 is het nummer waarop je kan bellen. 0800-1121 is ons gratis telefoonnummer. Dus Happy Single... Of juist helemaal niet. Praat mee. 0800-1121. Down, Diana Ross. Het gaat vannacht in lust helemaal om het single-leven, het single-bestaan. Ben je liever vrijgezel of ben je liever lekker met z'n tweetjes? Samir, Goede nacht. Happy single of uh, helemaal geen single? Nou, ik uh, kan zeggen dat ik al happy single ben. Ah. Alleen, uh, ik maak het eigenlijk. Uh, ik laat er een eigen leven op, uh, nou, laat ik het zo maar zeggen. Oh. Als ik zin heb in een vrouw, dan pak ik een telefoonboek erbij en dan kijk ik welke vrouw eventueel uh, zin heeft om af te spreken. En dat kan zijn dat ik bijvoorbeeld samen met de vrouw ga winkelen of uh, samen op vakantie ga. Maar ik kan ook gewoon uh, gezellig uh, ja, je lusten achterna uh, gaan. Oh, dus ja, je hebt een soort van telefoonboekje en dan staat er bij de S van seks staan er een aantal namen en dan bij de W van winkelen een paar uh, namen die je dan kan bellen. Nee, het is gewoon uh, een gedachtegang waarbij ik soms denk: van, nou, ik heb met die of die uh, zin een mat te spreken. Ik heb wel wat meerdere contacten qua vrouwen. Dus dat is niet het probleem. Alleen van uh, tijd tot tijd heb je af en toe zin om uh, jezelf terug te trekken op je eigen stekje. En dan heb ik even geen vrouw nodig. Want soms is het ook vervelend om een vrouw altijd in de buurt niet heen te hebben, die altijd controlerend is en uh, een beetje moeders eigen is. Die ken dat wel, hoop ik. Ehm, uh, nou ja, van mezelf bedoel je? <laughs> <laughs> nee, van al mee van de vrouw, niet persoonlijk bedoel. Ehm, um, ben jij, uh, hoe lang ben je al vrijgezel Samir? Of... Nou ik ben al een jaar of uh, ja, vier jaar ongeveer vrijgezel, maar goed, uh, ja, wat is vrijgezel he? Ik kan al... doen en laten wat ik wil en dat is het heerlijke van vrijgezel zijn. Dus het is niet zo dat ik geen, niet aan een vrouw kan komen, ik heb meer dan uh, genoeg vrouw laat ik het zo maar zeggen, dus dat is niet het probleem. Alleen. Na een nacht of een dag met de vrouw te hebben doorbracht, heb, vind ik het voldoende, weet je wel. En dan uh, trek ik me weer terug. Kom... En dan hoeft het al... hoe... niet altijd dezelfde vrouw te zijn waar ik altijd tijd mee spendeer. Maar ik kan zelf in mijn eigen gedachten kiezen met wie ik zou willen daten. Ja, je hebt een boekje voor, maar hoe komt dat? Heb je, heb je zulke slechte ervaringen met uh, vaste relaties? Nou, nou, ik heb wel langdurige relaties gehad, maar uh, ja, op een gegeven moment... Uh, ja, dat dacht ik ook, ook hè. Je gaat elkaar alleen maar in de weg staan, had ik het gevoel en het idee. Het was meer op een gegeven moment een last dan een Ja, in de beginperiode, zoals elke relatie vaak uh, zich voordoet, is het uh, gezellig en fijn en noem het maar op. Maar zolang, naarmate de relatie wat langer uh, wordt, dan uh, komen er allemaal uh, kronkelingen zeg maar, in zo'n uh, relatie. Zoals? Wat, wat voor dingen gingen er dan mis? Nou, op een gegeven moment worden je vrouwen jaloers, hè. En dan uh, zijn ze heel erg controlerend en willen ze alles weten. En uh, het liefst uh, zitten ze om je heen 24 uur per dag, bij wijze van. Of, of je dat, hebt er gewoon de verkeerde vrouw getroffen, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar het is niet één, het zijn er meerdere geweest. Dus ja, dat is wel een beetje de conclusie die ik eruit heb getrokken. En nu begin je ja, we... er gewoon niet meer aan? Nou, beginners uh, wil ik eigenlijk ook niet zeggen, want uh, het zou zo mij kunnen overkomen dat ik bijvoorbeeld wel een vrouw tegenkom waarbij ik denk van, hé, hey, met haar wil ik wel een langere tijd doorbrengen. Alleen weet je, het probleem is, als je meerdere vrouwen op een gegeven moment gewend bent, dus met andere woorden, je bent meerdere smaken gewend, en dan is het moeilijk om je bij neer te leggen, bij één smaak, en dat is een beetje mijn probleem geworden. Dus ik zou graag misschien wel een vaste relatie willen hebben, alleen ik weet van mezelf dat ik er niet zo lang uh, met die ene vrouw... Uh, ja, het vol zou kunnen houden. Hmm, maar komt dat omdat je dan gewoon een beetje uitgekeken raakt op iemand? Je wil meer afwisseling. Ik raak afwisseling. op een gegeven moment inderdaad. Ik raak ervan uitgekeken op iemand op een gegeven moment. En dan hou ik ervan om afwisseling te hebben. Maar het heeft ook meer met het controlerend gebeuren. Waar ik helemaal niet zo uh, fan van ben. En wat vrouwen dan heel snel gaan doen. Hè, als ze een beetje gek op je worden, als het ware. Ja, of misschien heeft het wel te maken met dat jij... Als ik jou zo een beetje pijl, dat je misschien een beetje uh, afstotend bent. En dat daarom al die, die exen van jou, dat die misschien denken van... Ik moet mijn best doen, want anders dan gaat hij bij me weg en dan gebeurt dat juist. Ja, misschien wel. Ik zou het niet durven te zeggen. Maar uh, goed, vaak we het met meerdere factoren natuurlijk te maken. Er is een samenhang van, hè? Maar denk je niet, en dan laat ik eventjes de uh, romanticus die heel erg diep van binnen echt... Nee, ik moet, ik moet hem echt zoeken hoor. In ja, ik mijn ben een Maar een je? van natuur hoor. Ja, oh, toch wel. Maar, maar denk je ja, niet ja. dat er dan toch nog ergens een, een leuke dame voor jou rondloopt die alles in zich heeft waar je nooit op uitgekeken kan uh, raken? Uh, ik durf het niet te zeggen. Moeilijk om daar een antwoord te geven. Maar ja, uh, ik, uh, ik weet het niet. Maar denk, zou, zou er ooit een moment komen dat je af, afscheid neemt van het single bestaan weer? Of is dit gewoon jouw levensstijl en hou je het hierbij? Nou, weet je, het is wel fijn en aardig. Maar naarmate je wat ouder gaat worden, dan kom je in een bepaalde fase van het leven. terecht Dat je op een gegeven moment ook kinderen om je heen wilt. Hè? Je kijkt om je heen, je ziet al je vrienden en vriendinnen uh, in een bepaalde levensfase zitten. Waarbij ze op een gegeven moment kinderen gaan krijgen. Ja, en allemaal zich uh, uh, hoe zeg je, gesetteld hebben. Ja, dat is wel iets wat je af en toe uh, ja, bijblijft, zeg maar. En dat je denkt op een gegeven moment, ja, ik kan wel zo doorgaan totdat ik die aard ben, dan wil je dat wel, weet je wel. Mm -hmm. Dus dan ja, zou het toch nog de kunst zijn om die ene vrouw uh, van mijn leven zeg maar, te treffen. Om dan toch dat, een, een happy family hè, te stichten. <laughs> ja, misschien iets in die zin, ja. Maar misschien moet je ook uh, het weinige nemen wat je krijgt, hè. en dat is ook het probleem, als je te veel uh, uh, vele relaties zeg maar, hebt gehad met vrouwen. Dan wordt het sowieso erg moeilijk om je bij één vrouw neer te leggen, als het ware. Kijk, soms denk ik bij mezelf: had ik eigenlijk nooit vrouwen leren kennen en was ik gewoon met de eerstbeste vrouw getrouwd geweest? <laughs> uh, hè, tot een dood ontscheid, bij wijze van. Dan zou het misschien beter zijn verlopen met mij, om het maar zo in uh, romantische. Uh, je kan niet meer kiezen, je hebt te, te veel keuze. Ja, dat sowieso, maar. Uh, ja, een je luxe positie dat is dat toch? Het is een heerlijke is positie. Het is een heerlijke positie. Je kunt weggaan wanneer je wil. Je bent niet... Uh, ja, je, je, bent niet, je wordt niet geclaimd, zeg maar. Alhoewel ja, ze we dat wel, zou, wel zouden willen. Ik ja, maar, maar dat, is als als doorgaat, zoveel, dat is natuurlijk wel... Als je zoveel... Je hebt zoveel uh, vrouwen, tenminste zeg je. Dat, uh, yeah. is er is nooit eentje van hen die zegt... Hey, hallo, uh, Samu. Ik wil uh, wel wat vaker afspreken. Uh, dit vind ik ja, niet grappig... Op. Dat je met al die andere chicks ook aan het afspreken bent. Nee, maar ja, tuurlijk. Uh, kijk, ik ben niet de beroerdse richting een vrouw. Dus ik. ik uh, hoe zeg je dat? Ik respecteer ook de vrouw met wie ik dan op dat moment in het bijzijn ben, weet je wel. Het is niet zo dat ik uh, haar tekort doe, of wat dan ook. Maar dat is ook het probleem dat ze op een gegeven moment steeds meer en vaker die willen zien wat je zegt, inderdaad. Maar ja, dat geeft ook weer mij weer zo'n gevoel van: hé, hey, hier moet ik dan weer afstand van gaan nemen. Dus dat, dat zeg ik ook vaak meteen erbij. Ik krijg het vaak Spaans benauwd, dus een vrouw op een gegeven moment te, mij te vaak. Wil zien of vaak wil spreken. Hmm, toch een beetje bindingsangst proef ik hier. Maar ben je wel uh, gelukkig? Ben je gelukkig zoals het nu ik is? ik ben wel gelukkig wat dat betreft. Uh, ja, ik geniet er iedere dag nog steeds van. Dus ja. Dus dat is niet het probleem. Nee, nee. Wat, wat is dan het probleem? Of is er geen probleem? Dat bovenin? ik uh, moeite heb met de keuze maken. Ja. En voor Miss een lange periode dan, hè? Als je het dan hebt over een lange vaste relatie. Misschien toch die ene vrouw die je toch nog tegen het lijf moet lopen, ergens. Misschien is er. Laat het hopen. <laughs> Samir, dankjewel. Fijne nacht nog. Hè. Alsjeblieft, jullie ook. Succes met het programma. Dankjewel. hoi. Hoi, hoi. Vannacht gaat het uh, helemaal over het happy, of misschien wel niet happy, single zijn. En daarom hebben we ook een uh, leuke top 5 van single nummers opgesteld. Want er zijn een boel platen over gemaakt. We beginnen met uh, nummer 5. En daar staat de vrouw die over de Twitter smijt hoe blij ze is om van haar ex-vriend af te zijn. En, maar over haar, en uh, maar haar eerste echte door, grote doorbraak, dat was eigenlijk natuurlijk met het nummer dat perfect bij haar past. Het is natuurlijk Anouk met Nobody's Wife. I'm sorry for the times that I made your, screen, for the times that I killed your dreams.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 week spreek ik onze vaste seksuoloog van Lust Wilberghuis. Want zij weet alles over liefde, relaties en seks. En vannacht heb ik het met je over het happy single zijn. In Nederland zijn er namelijk 2,2 miljoen Nederlanders vrijgezel op dit moment. En dat blijft toenemen, dat aantal. Geschat wordt dat in 2015 ongeveer 3 miljoen vrijgezellen hier in Nederland zullen gaan rondlopen. Goed nieuws misschien voor singles, maar hoe kan het eigenlijk dat we steeds meer alleen blijven? Dat vraag ik aan Wilberghuis. Goedenacht... Goedenacht. hallo. Ja, hoe denk jij dat dat komt dat we steeds meer uh, in ons uppie de, ons leven doorbrengen? Ja, ik, uh, ik denk wel dat, uh, nou, dat het, uh, het single zijn, uh, happy. Ja, want dan wordt dan happy single genoemd, alsof je dan altijd happy bent. Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk dat heel veel mensen ook uh, niet altijd uh, zelf ervoor kiezen om uh, alleen te zijn, maar dat het gewoon door omstandigheden vaak gebeurt. En die omstandigheden ja, die zijn natuurlijk wel veranderd met een jaar of vijftig geleden. Hè, toen het uh, ja, niet zo gebruikelijk was om uit elkaar te gaan. Toen bleef je bij elkaar. Dus ik denk dat er heel veel singles nu zijn uh, na een relatie, na langer durende relaties. Want dat is toch meer de trend, hè? een paar langer durende relaties. En tussen die relaties in uh, ben je alleen en ben je single. Kom je er veel tegen in je praktijk? Ja, heel veel. Ja, want uh, niet vergeten, ik uh, als relatietherapeut zie ik natuurlijk mensen op het moment dat het niet zo goed gaat in hun relatie. En dan proberen we er alles aan te doen om toch die relatie nog te redden. Maar ook in heel veel gevallen lukt dat niet. En blijven mensen alleen achter. En ik heb natuurlijk ook wel mensen die bij mij komen op het moment dat ze al verlaten zijn. Of uh, ook wel mensen die heel erg op zoek zijn naar een relatie, maar wat maar niet wil lukken om een of andere reden. Dus het happy single zie ik niet zo vaak. Ik zie meer het unhappy single uh, in en, mijn praktijk. Dat is toch vaak wat, wat, wat er dan wordt gezegd. Hè? Happy single, vrijheid, lekker uh, uit gaan stappen, feestjes, alles kan, alles mag. Maar dat is, uh, dat is niet echt de realiteit, zeg jij? Nee. Ik denk dat heel veel singles uh, dat wel melden, hè, want dat geeft natuurlijk wel goed, een goed gevoel, een sterk gevoel van uh, nou ik red me prima. En, maar als je diep in hun hart kijkt dan denk ik uh, dat de meesten toch wel op zoek zijn uh, naar een partner. en uh, Er zijn maar uh, denk ik een beperkt percentage uh, echt vrijgezellen. Mensen die dus echt niet op zoek zijn naar een relatie en dat ook nooit willen in hun hele leven dan ook uh, alleen blijven. Dus uh, die zijn er wel, maar ik denk dat dat maar een heel klein percentage is. Waarom denk je dat er sommige mensen zijn die er echt, echt bewust voor kiezen... om uh, single te blijven? Nou, die zijn er gewoon niet de type voor. Die, uh, die, die kunnen zich uh, in een relatie... Uh, ja, die moeten zich aanpassen op heel veel gebieden. Je moet rekening houden met de ander. En uh, je moet samenleven met de ander. Hè. En uh, ja, Je hebt een aantal die dat, uh, die dat niet kunnen en niet willen. Die zeggen van nou, ik, ik blijf gewoon liever alleen. Ik heb er helemaal niks van. Een beetje de kleinste. En de meeste mensen, zeg jij, willen toch uiteindelijk wel samen met iemand oud worden. Waar, waarom is dat? Waarom willen we zo graag met iemand. Uh... Lekker hokken of in ieder geval een relatie. Mensen zijn natuurlijk sociale wezens. Hè. Mensen zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Er zit natuurlijk ook altijd een biologische reden onder. Hè. Zoals ook onder seksualiteit en het aangaan van relaties. En onder het kinderen willen hebben. Daar zit natuurlijk dat hele biologische verhaal van de voortplanting en het voortbestaan van het ras. Dat zit er wel onder. En dus eh, je wilt dan samen met iemand zijn, samen je leven delen om zo een gezin te stichten. En eh, ja, dat klinkt allemaal heel truttig, maar dat is toch nog wel, eh, als je dat ook uit cijfers eh, ziet, is dat ook wat jonge mensen, als je ze vraagt van wat willen jullie later als je groot bent, en dan zeggen de meeste jongeren, toch zo'n 90 procent, van ja, ik wil een relatie en ik wil kinderen. Daar kunnen we niks aan doen, dat is gewoon puur natuurlijk. Daar zit een heel stuk, uh, ja, zoals wel meer, en dat leg ik ook altijd uit als het gaat om seksualiteit. Daar zitten ook qua bepaalde wensen uh, en ver verlangens en verwachtingen. zit ook een heel uh, biologisch verhaal onder. Dat, uh, dat klinkt allemaal niet zo romantisch, maar. Zo is het natuurlijk. Denk je niet dat we misschien tegenwoordig gewoon anders moeten benaderen. Dat we gewoon nou ja, dat, moeten accepteren dat we dat we alleen zijn. En dat we af en toe eens een keer iemand tegenkomen waarvan we denken. hé, hey, die is leuk. En uh, dat we een tijdje kijken hoe het gaat. En nou ja, als het dan niet werkt, dan, uh, dan weer lekker een tijdje alleen. En uh, tot, totdat er weer een ander voorbij komt. Is dat niet misschien meer realistisch passend bij deze tijd dan. Uh, ja. Ja, je vertelde het wel leuk. Nou, ik denk wel dat mensen zo hun leven uh, leven, maar ja, uiteindelijk voor vrouwen, als je toch een kinderwens hebt, dan, uh, dan tikt die klok wel door. Want ik kom natuurlijk uh, die vrouwen ook wel tegen in mijn praktijk en die dan tegen hun vrienden bij mij komen en ja, dan nog wel een kinderwens hebben, maar nog steeds geen partner. En dan wordt het toch wel een beetje lastig. Dus je kunt het op die manier doen, maar als je echt graag uh, uh, een gezin wilt en ook kinderen wilt, dan, dan is dat natuurlijk toch een beetje risicovol dat je... Komt, ik, ik zou er meer voor zijn om te zeggen van nou, ja, je, je leeft je leven en uh, hè, als je 20, 30 bent, uh, dan ben je bezig met allemaal leuke dingen. En uh, ook ontmoet je dan leuke mannen. Ga niet te zeer op zoek naar de ware, maar ja, kijk gewoon om je heen en uh, ga relaties aan. En, en als dat goed voelt en de liefde is wederzijds, ja, probeer het gewoon. He, dus leg je lab met verwachtingen, leg die in ieder geval iets lager. Ik ga er gewoon in en kijk waar het schip strandt. Ja, ja. Helder lijkt mij. Dank je wel, Wil. Uh, straks dan uh, spreek ik je weer. Want dan gaan we een luisteraar helpen met een uh, dringende vraag... op het gebied van liefde, seks en relaties. En die uh, ga jij hopelijk helpen. Nou, ik hoop het ook. Tot straks. Tot straks. Liefde, relaties en seks. En seks. Radio 1. Lust. Richard, goedenacht. Goedendag. All the way from India. Ja, ik ben uit India, ja. Oh, ja. ja. en je zit lekker vanuit daar mee te luisteren. Het is nu dag, denk ik, daar. Ja, het is iets later dus. Dus, dus ik hoor die nachtprogramma's altijd als ik wakker word... is morgen zo'n uur of vijf. Ah, oh, heerlijk. Je, je ochtendshow zijn we dus. Daar heb ik al. De ochtendshow, <laughs> ja. ik oh. even terugluisteren. dit al morgen en dan dat soort dingen. En dan heb ik de, ochtend, de show ben je weer helemaal bij. Het single leven, daar gaat het over happy single of uh, juist niet. Uh, zit jij single te wezen in uh, India? Ja, ja, ik zit single te wezen. Ja, ja met een, met een, ja, met wel een relatie die eraan komt. Maar in ieder geval, uh, ja, single te wezen ja, alweer tien jaar. Tien jaar? Oeh. Dat is een, een behoorlijke tijd. En wat zit daarachter? Een ziekje. Drie keer tien jaar getrouwd geweest, dus 30 jaar, dat is bijna de helft van mijn leven. Toen ik 60 werd, toen dacht ik: God, ik ben al de helft van mijn leven getrouwd geweest. Dat is wel verschrikkelijk. <laughs> dat klinkt als een goed huwelijk. <laughs> nou, het is ook niet makkelijk, huwelijk, hè? Nee, nee, maar toch, je bent de helft van je leven getrouwd geweest tot nu toe, zeg je, en toch ben je er op een gegeven moment mee gekapt. Ja, ja, het is nu een paar jaar verder, dus het is nu minder dan de mm helft. -hmm. Maar goed, het is toch wel Maar waarom heb je ervoor gekozen om, uh, om single verder te gaan? Nou, ik ben die, die huwelijken de eerste twee keer, hebben ze mij eruit gegooid. En de derde keer ben ik weggelopen. En, uh, ja, en... Uh, en dan, dan, is, dan kom je eigenlijk achter dat dat, dat, dat, dat wat het toch wel het, het meest ideale is eigenlijk. Hmm, je bent niet echt een man voor een vaste relatie. Komt het er eigenlijk een beetje op neer? Ja, wel een vaste relatie, maar, maar, maar niet de hele dag op elkaar flint gewoon. gewoon. dat je kan doen wat je zelf wilt doen. Je eigen kendo, Je eigen huisje zelf schoonmaken als je zin hebt. En dat soort dingen allemaal. Maar voor heel veel mensen is dat uh, toch een beetje gek. Die willen gewoon, uh, als ze verliefd zijn op iemand, er uh, zoveel mogelijk bij zijn, mee samenwonen, misschien zelfs trouwen, kinderen krijgen. Waarom is dat bij jou niet? Ja, kinderen heb ik gelukkig wel. Aan de eerste heb ik twee kinderen en vier schatten van kleinkinderen. Dus dat is gewoon nog helemaal niets te kort. Dat heb ik gelukkig wel. Maar het samenleven uh, met een vrouw, dat, uh, dat gaat niet lukken. Nee ik denk niet dat het nog echt lukken zal nee nee het is, uh, het is ik denk niet dat is goed. het goed is het is zo je bent zo ontzettend, uh, ja laat wel maar maar echt samenleven je bent zo gesbonden met alles je kan, het, gaat niet, het gaat niet om een om een om een om, om gaan of om om je vrouw erop na te houden dat soort dingen dat gaat het helemaal niet om. Dus niet Waar gaat het dan om? Het gaat er gewoon om dat je alles voor jezelf kan beslissen, dat je dingen kan doen in je eigen tempo, dat je alles voor jezelf, dat je kan koken wanneer jij wil en dat je geen enkele verplichtingen hebt. Maar dat is toch ook nou, jij toch het mooie naar nou, elkaar het... nou, het... Ja, dagen, maar... maar is dat dan niet het mooie juist van samen zijn met iemand? Dat je dus hmm. samen, samen lekker gaat koken, samen lekker gaat eten, samen dingen doet, dat je niet alleen bent? Nou, ja, ik kan toch dingen samen doen als je, als je een wat te laat zit. kan toch samen doen een je zin en samen dingen te doen. Jij wilt alleen niet altijd, dat is eigenlijk het hele ding. Ja, gewoon en ook de nodige tijd voor jezelf hebben. Ja. Nou, dan is dat gaat prima. Ja, oké. Okay, ik, nou, ik, ik denk dat het gewoon het meest ideale is. Ik denk dat het het meest ideaal is. Jij spreekt uit ervaring, je hebt het al meerdere keren, je hebt het allebei geprobeerd. Dus als dit het beste is voor jou, dan, uh, dan lijkt me dat uh, duidelijk toch? Ja, ja. maar ik denk dat er een heleboel mensen wel best. Als je ziet om je heen gewoon niet meer van mensen die een oude worden weet ik, van wat ze allemaal niet kunnen, die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Of mensen die, die, die, die waar de relatie van verbreekt en die ja, gewoon helemaal niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dan kunnen ze, kopen, ze kunnen ze niet kopen, ze kunnen de spullen niet bijhouden. Die mensen raken helemaal, weet ik veel, omdat ze gewoon niet gewend zijn om voor zichzelf te zorgen. Dat is een feest, hoor. Ik uh, ben benieuwd wat de andere mensen daar vinden. Als jij het eens bent met Richard... dan uh, kun je bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Dankjewel Richard. Oké, okay, graag gedaan. Fijne nacht of ochtend voor jou nog. Okay. <laughs> ja, graag gedaan. Okay, Gavin DeGraw, die ken je wel. Die heeft uh, naast zijn singles als in Love With A Girl... en Belong Together nu weer een nieuwe single. Weer over meisje. En die heet Not Over You. dreams that's where i have to go to see your beautiful face anymore i stare at a picture of you and listen to the radio hope hope there's a conversation we both admit we had it good but until then it's alienation i know that much is understood And I realize, if you ask me how I'm doing, I would say I'm doing just fine. I would. Like I would lie and say that you're not on my mind, but I go. Als single word je makkelijk in een hokje gestopt. Of je bent een happy single die elk weekend een andere scharrel heeft. Of je bent desperate op zoek naar een levensmaatje. Maar hoe beleven singelvrouwen het nou eigenlijk echt zelf? Maarten Berg is een van de schrijvers van het boek Niet Alleen Maar Single... en maakt daarin een einde aan de oppervlakkige benadering van singelvrouwen. Goedenacht Maarten. Ja, goedenacht. Uh, jij bent een man. Hoezo trek je het lot van de single vrouwen zo sterk aan? Ja, ik ben altijd wel uh, een beetje een vrouwenman geweest... die het ook leuk vindt om uh, met vrouwen ook een beetje over vrouwenonderwerpen te hebben. En uh, nou, dit boek was wel een heel uh, een droomproject voor me. Oké, okay, want uh, wat heb je gedaan? Wat, wat, uh, waar gaat het boek precies over? Nou, inderdaad, wat jij zei, er zijn heel veel beelden en meningen over singles... maar heel erg weinig feiten. Dus wat uh, Wanda Klein en mijn collega en ik hebben gedaan... is een heel groot onderzoek gedaan... waarin we zowel onder 600 vrouwen een uh, enquête hebben gehouden met 150 verschillende vragen... maar waarin we ook uh, 62 vrouwen heel diepgaand aan de tand hebben gevoeld... in uh, persoonlijke interviews. En wat was het meest opvallende wat daaruit kwam? Uh, wat mij persoonlijk uh, bijvoorbeeld opviel... was dat vrouwen nog steeds wel heel erg traditioneel uh, zijn. Dus ook uh, vrij uh, jonge vrouwen, onder de 30. die nog steeds vinden van, nou ja, man moet uh, toch wel echt betalen... op een eerste date, uh, moet me fysiek uh, kunnen beschermen... moet uh, minstens zo hoog opgeleid uh, zijn... Dat was een van de dingen die me heel erg opviel. Terwijl juist op seksueel vlak, juist die uh, vrijgevochtendheid, dat dat eruit kwam. Dus dat leek een soort uh, tegenstrijdigheid. Oké, okay. en in dat happy single, het hokje happy single, klopt dat? Nou, we hebben ook een klein uh, vergelijkend onderzoek gedaan. Waarbij we vrouwen met een relatie uh, vragen hebben voorgelegd. En dan blijkt dat vrouwen met een relatie nog altijd uh, ietsje gelukkiger zijn dan singles. Aan de ene kant vonden we dat uh, wel jammer omdat we hoopten dat uh, tegenwoordig uh, de single niet zo meer in dat uh, zielige hokje zou zitten, Maar aan de andere kant was het wel gewoon echt een onderzoek. Dus we hebben gewoon gekeken wat eruit komt. Zonder dat uh, nou ja, een beetje op te poetsen of mooier te maken. Dus nee, nog altijd zijn vrouwen met een relatie wat gelukkiger. Maar dat betekent niet dat uh, singles ongelukkig zijn. Want een zeven, rapportcijfer zeven, is het meest gegeven... Antwoord onder uh, singles. En wat uh, gaven ze dan als reden dat ze toch uh, dat, dat de happy singles, zeg maar zo uh, gelukkig waren met hun uh, alleenstaande status? Nou, kijk, wat je ziet is dat uh, nog steeds heel veel single vrouwen... het idee hebben dat er uh, toch een beetje iets mis uh, met ze is. En dat er nog steeds heel veel vooroordelen. Uh, zijn in de omgeving en um, nou ja, dat, vinden, dat vinden vrouwen toch wel vervelend. Ze worden ook heel vaak aangesproken op verjaardagen, op feesten, waarin eigenlijk de eerste of de tweede vraag is van uh, goh, waarom heb je nog uh, niemand? En wat ook heel sterk leeft is het idee dat uh, nou ja, single mannen veel meer het imago hebben van de, de vrijbuiter en uh, nou ja, die neemt het er nog even een paar jaar van, terwijl uh, single vrouwen toch veel meer ja, gestigmatiseerd worden en een soort negatieve reputatie hebben. Dat er dan wordt gezegd van, uh, kom op, uh, zoek eens een vent, en baar is wat kinderen? Dat idee? Ja, precies. Nou, er wordt heel erg gedacht van, eigenlijk is toch elke vrouw op zoek naar een uh, man. En op het moment dat je dat niet hebt, hoe succesvol je misschien ook verder bent... met je carrière of met je persoonlijke ontwikkeling... Dan mis je toch wat in je leven, terwijl dat van mannen veel minder vaak wordt gedacht. Dus je merkt dat vrouwen daar toch nog wel uh, steeds ja, een beetje onder te lijden hebben vaak. Veel meer dan uh, mannelijke singles. En wat kunnen we nou mee, uh, of wat kunnen we nu met dit, deze bevindingen? Nou kijk, ten eerste het is een onderzoek en het is niet een zelfhulpboek. Maar ik denk wel dat omdat uh, nou ja, er zoveel verschillende verhalen van allerlei vrouwen, van allerlei leeftijden, achtergronden in staan. Dat je wel als vrouwelijke lezer daar heel erg veel in herkent. En ook nou ja, elk probleem is natuurlijk ook al honderd keer of duizend keer beleefd door allerlei andere vrouwen. Dus je kan daar toch veel oplossingen in zien met hoe je uh, zelf in het leven zou kunnen staan. En daarnaast is het voor mannen natuurlijk zo dat je een unieke kans hebt om zo nou ja, heel veel te leren over wat vrouwen beweegt, wat ze willen... En daar ook je voordeel mee te doen. Aha, dus dat zit er stiekem ook een beetje achter. Ja, ik denk wel, ja. Tips voor alleenstaande mannen. Ben je zelf single? Nee, niet nee. meer. Ik wel geweest, ook af en toe in de afgelopen 15 jaar. En dus Ik heb er wel ervaring mee, maar op dit moment heb ik een relatie. En wat bevalt jou beter? Uh, nou, ik, vind, ik vond het single zijn zelf altijd heel erg leuk... Um, om ook die dating en het spannende daarvan. En ook, ja, uh, het het is gewoon een heel, was gewoon een heel gevarieerde leuke tijd. Maar uiteindelijk ben ik wel heel erg blij met mijn huidige relatie. En ik heb sinds kort ook een dochtertje. En daar ben ik ook ah. heel erg blij mee. Ja, dat is toch wel heel erg gezellig. Zo'n happy ja, family, precies. toch? Oké, okay, Maarten, dank je wel. Graag gedaan. Fijne nacht nog. Radio 1, 1, 1, lust. Singles en uh, alleenstaanden, dat is een geliefd onderwerp voor films, liedjes, televisieprogramma's. Uh, Nadine Wilsak bijvoorbeeld, die van België naar Groningen voor haar werk. Ze liet haar vrienden en familie achter en koos ervoor om in Nederland mee te doen aan het project Centraal Wonen. En dat is een alternatieve woonvorm waarbij een groep bewoners in verschillende woningen van meerdere gemeenschappelijke voorzieningen gebruik maken. In het programma Kaap de Goede Hoop vertelde ze wat ze ervan vindt om zo te wonen en wat volgens haar een alleenstaande is. Ik vind deze woonvorm Centraal Wonen eigenlijk alleen, vanuit mijn gevoel ideaal voor mensen die alleen zijn. Een alleenstaande is voor mij iemand die alleen staat omwille van omstandigheden er ook misschien bewust voor kiest, maar niet noodzakelijk eenzaam is. En die zou perfect passen in een dergelijke woonvorm. Omdat je toch ergens het gevoel hebt dat je sociale contacten kunt blijven onderhouden dat je niet helemaal opgesloten bent in een appartement... en dat je weinig contact hebt met je buren. Ze noemt het dus een ideale woonvorm... maar alleenstaand zijn heeft ook zo zijn nadelen, al zegt ze het zelf. Nu ben ik nog 35. Nu heb, kan ik het mij nog permitteren en wel bepaalde vrijheid te hebben als vrouw. Maar op mijn 45e ga ik er misschien heel anders over denken. En ga ik er misschien spijt van hebben... dat ik toen al eerder niet een relatie was aangegaan. Dus het is heel moeilijk om dat eh, in te schatten hoe je je toekomst wilt bepalen in datgene wat dat je nu bent... of in datgene wat dat je nu doet. Voor mij is dat in ieder geval heel moeilijk. En zeker omdat ik in een welbepaalde positie zit. Ik, ik heb een, een prachtige job. Ik heb een job met heel veel vrijheid. Ik doe wat ik wil. Ik bepaal mijn eigen onderzoek. Ik verdien goed. Ja, ergens heb ik ook nog altijd de behoefte als vrouw... dat is iets wat als vrouw in mij zit... om uh, ja, toch kinderen te krijgen en... Uh, die warmte en intimiteit uh, te vinden in een relatie televisieprogramma dus over alleenstaand zijn, op, over single zijn, kaapt de goede hoop. En ik zei het al, niet alleen televisieprogramma's, maar ook heel veel liedjes over het single bestaan. Ik heb een, een mooie top 5 samengesteld, die ga je uh, vannacht helemaal uh, horen. Uh, nummer 4, daar zijn we bij aanbeland. Ze komt uit Nederland, woont in L.A. en is helaas voor de mannen niet meer vrijgezel. Maar ze schreven wel een nummer over, een dikke hit. De nummer 4 in onze single top 5 is zangeres Laura Jansen met Single Girls.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 Laura Janssen en Single Girls. Zometeen in lust praat ik met de meest felbegeerde homoseksuele vrijgezel van 2011. En met een vrouw die al jaren bewust alleen is. en ook niet van plan is om daar ooit verandering in te brengen. Dat allemaal na nieuws zometeen met Mark Visser. And.